Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Ruim de helft van de kiezers is niet blij met hoe de formatiegesprekken lopen, staat in een onderzoek. NSC liep weg uit de onderhandelingen met PVV, VVD en BBB. Ja, vooral kiezers van die partijen zijn teleurgesteld. Veel NSC-kiezers twijfelen of ze de partij van Omzicht nog steunen. Dat geldt niet voor de PVV van Geert Wilders, vertelt onderzoeker Peter Kannen bij Sofie en Jeroen. Hij groeit nog steeds, ja, een maand, maand, op, op maand op maand. Ja. Hij uh, heeft, heeft nu 49 zetels in onze uh, meest recente peiling van dit weekend. Uh, dus hij kan eigenlijk niet heel veel fout doen. Zeker niet bij zijn achterban. Hij wordt steeds populairder. De meeste kiezers willen nog altijd een rechtskabinet. Met name omdat zij de immigratie willen terugdringen. In Noord-Korea zijn voor het eerst in jaren weer toeristen welkom. De toch al gesloten dictatuur zat sinds de coronacrisis zo goed als op slot voor de buitenwereld. Maar nu willen ze weer geld verdienen met toerisme. Je hoeft nog niet te proberen om te boeken, want in eerste instantie mogen alleen kleine groepen met vooral Russen en Chinezen het land in.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 Een topavond voor zwemster Tess Schouten. Op de WK Zwemmen in Doha viel ze vanavond in de prijzen op de 100 meter schoolslag. Ja, Schouten nu op een derde plaats. En het kan zelfs nog zilver worden. Tess Schouten pakt inderdaad zilver. In Doha, dankzij een geweldige baan terug. Wat doet ze dat goed, zeg. De overwinning kwam voor haar als een verrassing. Ik had eigenlijk van tevoren niet verwacht dat ik een medaille zou halen. Dus dat maakt het eigenlijk wel heel relaxed. Ik stond daar en ik dacht, ja weet je... Ik heb niks te verliezen, dus ik weet niet, ik had er gewoon heel veel zin in. Ik voelde me ook echt wel een stuk beter dan gisteren. En ik wist gewoon van ja, als ik nou even gewoon mijn kop er bij jou en die slagen lang hou, dat is waar ik altijd op win. Het is de tweede Nederlandse medaille ooit op dit onderdeel. Het weer regen van west naar oost vanavond. Morgen wat warmer met 12 graden. Het is droog en er is zon. Maar in de middag is er toch weer regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden op de weg te melden op dit moment. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes. Lovelies, just weeping on the far away shore, out on a briny, with the moon big and shiny, melting a heart of stone. you on a slow boat, on a slow boat to China, all to myself, all alone. To get you on a slow boat to China, all to myself alone. Yes, get you and keep you in my arms forevermore, leaving all your lovely. the moon began shining, melting your heart hung on a stone. You know I love to get you, I love to get you on a slow go-go-go-go to China, all to myself. En wederom goedemorgen luisteraars. Welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz op deze nog steeds grijze. De regen heeft inmiddels wel wat opgehouden, zie ik vanuit de studio, maar toch nog een grijze zondagochtend. Mijn naam is Jaap Funekotter en ik ben. Vanochtend de samensteller en presentator van dit programma. Uh, het thema van vandaag, heeft u al begrepen in het eerste uur... is de jazzgitaar in al zijn verschijningen. En ik begon het tweede uur met... u heeft haar stem natuurlijk ongetwijfeld herkend... Ella Fitzgerald op, vind ik, altijd een van de meest interessante... Uh, LP's, CD's die ze ooit heeft uitgebracht. Easy Living waar ze uitsluitend begeleid wordt door Joe Paas op gitaar. Een getalenteerde gitarist die ook weer velen uit, uh, vele grote solisten uit de jazz heeft begeleid. Wanneer je als thema gitaar hebt... dan uh, betekent dat natuurlijk dat je niet om het Rozenberg-trio heen kan. En uh, ik heb dan ook een opname van ze klaarstaan... Uh, van een opname die heet Live at the Northy Jazz Festival 1992. En uh, dat was dat, uh, dat oude trio met Stocello op solo-gitaar, Noesje op rhythm en Nonny op akoestische gitaar. Luistert u naar het nummer 4 Sephora van het Rosenberg trio Thank you. Het Rosenberg Trio. Wat een fantastische groep is dat toch. Dan uh, staat er nu klaar uh, weer iets geheel, nou, iets geheel anders. We gaan van Gypsy naar Samba, naar Brazilië. Uh, Stan Getz with Laurindo Almeida. Laurindo Almeida, een uh, Braziliaanse gitarist. Uh, geboren in 1917. Zijn moeder was... Uh, Klassieke concertpianisten. Dus hij werd wel opgevoed met muziek... maar ging een andere kant op. Uh, eigenlijk was hij nog voor Antonio Carlos Jobim... Uh, de grote promotor van de Bossa Nova. Uh, hij heeft gewerkt samen met uh, mensen als Bud Shank... Ray Brown, Jeff Hamilton. Uh, met andere woorden, een uh, echte uh, icon van... Uh, de jazzmuziek en met name van de Braziliaanse jazzmuziek. Ik heb hier klaarstaan een uh, prachtig nummer. En dat heet Samba de Sara. We'll mm be -hmm. Ja, en dat was uh, Lorindo Almeida met uh, Stan Getz. ZFM, yes. En nu moet ik eens even kijken, want ik zie dat ineens mijn hele playlist uh, verdwenen is. Die op de. staat. Even kijken. Kijken of ik dat op een andere manier kan oplossen. Even kijken. Ja, heel geint. En eens, huppakee, alles weg. Nou, dan gaan we eens kijken of we dat op een andere manier kunnen oplossen. Zo, en dan start ik even Virtual DJ opnieuw op. En dat, nou, dat is me in al die jaren nog nooit uh, gebeurd. Dat je ineens Desktop AH... En dan ga ik eens kijken of ik het op deze manier kan oplossen. Dan heb ik uh, even kijken. Look for the silver lining. Eens kijken of die zo gaat. Ja. Ja, en alle technische problemen zijn inmiddels opgelost. Ik heb mijn scherm weer vol staan met uh, alle nummers die ik wilde draaien. En we luisterden het afgelopen nummer naar de Dave McKenna Quartet. Met het nummer Look for the Silver Lining. Van de cd No More Uzo for Puzzo. En naast Dave McKenna, Dave McKenna op piano hoorden we onder andere Gray Sargent op gitaar. In een programma wat gewijd is aan de jazzgitaar kan Wes Montgomery natuurlijk niet ontbreken. En naast Wes op gitaar luisteren we naar Melvin Rine op Hammondorgel en Paul Parker op drums. Het komt van de LP, de Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery. En het is een bekend jazznummer, Aragon.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 ...van Wes Montgomery. Uh, de volgende artiest die hier klaar op staan... ...is Martijn van Itelson. En dan denk ik gelijk aan de keren... ...dat hij ook in theater de krocht optrad... ...bij Jazz in Zandvoort. En nou, het woord Jazz in Zandvoort valt... Uh, ...toch even aardig om te vermelden... ...dat uh, zowel 10 maart... netkin Cold Tribute... ...door Cor Bakker en Humphrey Campbell als het slotconcert op 14 april... Uh, tribute to Art Blakey... door het Frits Landersberger Sextet... alle twee al stijf zijn... uitverkocht. Nou is dat voor het programma... met Humphrey Campbell... op uh, 10 maart... is dat jammer, want daar kan dus niemand meer in. Voor 14 april... is er wel hoop voor degene die... graag uh, dit uh, fantastische... tribute zouden hebben... bijgewoond, want... Uh, onze zender ZFM heeft het initiatief genomen... net zoals in de tijd met het nieuwjaarsconcert in de Agatha-kerk... om het hele concert uh, live op YouTube te streamen... onder leiding van de onvolprezen Leon van Es. Uh, ik zelf mag uh, gedurende die uitzending, althans daarvoor en in de pauze... nog wat interviewtjes met de uitvoerende artiesten doen... Uh, met andere woorden, ook als u er niet live kunt bij zijn, op uh, 14 april uh, start YouTube op, tik in ZFM Jazz en uh, u komt automatisch terecht op de livestream van dat concert. En zo kunnen we nog vele anderen die daar graag naartoe hadden gegaan, toch blij maken met een livestream. Genoeg gebabbeld, we gaan naar Martijn van Iterson luisteren. En uh, Martijn op gitaar wordt bijgestaan door Karel Boulet... ook een bekende gast uh, bij de Krocht, uh, op piano. Frans van Geest op bas en Martijn Vink op drums. Luistert u naar Chocolate Sprinkles. de klanken van Martijn van Ittersen met zijn kwartet. Uh, ik had al wat Braziliaans met Laurindo Almeida... en nu uh, ga ik wat draaien van uh, de groep van José Koning... Uh, de bekende Nederlandse zangeres van Braziliaans repertoire. José wordt uh, bijgestaan door een hele Braziliaanse groep... Leandro Braga op keyboard, Fender Rhodes. Leonardo Amuedo op gitaar. Leonardo uh, is uh, afkomstig uit Montevideo in Uruguay... en uh, heeft een tijdje in Nederland gewoond... en uh, sindsdien alweer tijden in Brazilië. En uh, de uh, bas die wordt bespeeld door Rodolfo Streuter. Een opname uit 2007, de cd Bem Brasileiro... En wij gaan luisteren naar Atlantida. was de prachtige stem van uh, José Koning, uh, een artiest hier uit de regio. Prachtige stem, mooie begeleiding. Uh, het volgende wat ik heb klaarstaan is het Gene Harris Quartet. Trouwe luisteraars weten dat ik een grote fan ben van deze pianist. Uh, hier in uh, Nederland en in West-Europa altijd wat onderbelicht gebleven. Hij heeft heel veel aan de Amerikaanse West Coast gespeeld, waar hij ook woonde. Maar uh, ik heb een behoorlijk grote verzameling van Gene in mijn, uh, in mijn discotheek zitten. En uh, dit uh, nummer wat ik nu ga uh, draaien, komt van de CD Black and Blue. En Gene Harris uh, op zijn piano wordt begeleid door onder andere Don Ashton op gitaar. En ook Don Ashton is niet de eerste de beste... Uh, je hebt hem kunnen horen als sideman bij Mill Jackson, bij Ray Brown, bij Ernestine Anderson. Eh, noem maar op. Eh, dus eh, ook een van de gekende eh, gitaristen in het jazz genre. Voor de rest Luther Hughes op bas en Harold Jones op drums. Luister naar Hot Toddy. Gene Harris Quartet met Don Ascherton op gitaar. Bij een uitzending die gewijd is aan de jazzgitaar kan natuurlijk één grote inspirator van veel gitaristen zoals Toest Tielemans, de Rosenberg-familie en ook Wes Montgomery bijvoorbeeld niet opbreken. Dan heb ik het natuurlijk over Django Reinhardt. Het zijn natuurlijk allemaal oude opnamen. Uh, dit is er eentje uit de 40e jaren. Met zijn quintet. Au Club de France. Uh, de kwaliteit is misschien niet geweldig. Maar je hoort toch de virtuositeit van Django in de St. Louis Blues. Dat was uh, Django Reinhardt uit duizenden te herkennen. We zijn alweer toe aan het laatste nummer. Uh, en dat is uh, jazzorganist, Hammond-organist Jimmy Smith. En hij wordt begeleid door Nestor Torres op fluit... Edwin Bonilla op bas, Abner Torres op drums... en de gitaar in dit nummer wordt bespeeld door Claudio Spivak... een Braziliaan die... ...daar geboren en getogen is... ...maar toen naar Miami geëmigreerd... ...en daar woont en speelt hij... ...nog steeds. Uh, ik ga draaien van... Uh, ...de CD... ...The Cat Swings Again... ...de standard Monin... ...maar niet voordat ik u heb gedacht... ...voor uw aandacht... Hoop dat u het een interessante uitzending vond... ...met de gitaar in de spotlight. Volgende week kunt u luisteren... ...naar mijn collega Edward... ...en ik ben er weer op 17 maart aanstaande. Nog een prettige zondag... en hier komt Jimmy Smith... met Monin.